Volgens de organisatoren deden meer dan 100.000 mensen mee aan de demonstratie. Steven de Jong en Sean Yates zijn opgestapt als wielerploegleiders van Team Sky. Dat meldt de Engelse krant de Sunday Telegraph. Team Sky kondigde onlangs aan dat alle medewerkers een contact moeten tekenen... dat ze zich nooit met doping hebben ingelaten. Of dit de aanleiding is voor de trek van de jonge en Yates is niet zeker. De Jong reed van 1995 tot en met 1999 bij de TVM-ploeg... Daarna stond de 38-jarige oudkeur, 6 jaar onder contract bij Rabobank en 3 jaar bij Quickstep. Het weer vanochtend tot de meeste plaatsen vrij zonnig. In de loop van vanmiddag vanuit het westen meer bewolkt, maar wel droog. Middagtemperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS-journaal. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 239 euro?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 En over haar ervaringen met het gedachtegoed van die monnik... heeft ze nu een boek geschreven. Um, Benedictus van Nursia. Uh, dat is de naam van de monnik, niet van mijn gast. Want dat is Yvonne Nieuwhuis. Goedemorgen. Hartelijk Goedemorgen. welkom. Goedemorgen. Um, even voordat we het over Benedictus gaan hebben. Um, je woont voor een deel in Italië en voor een deel in Nederland. Bent net weer terug uit Italië. Is dat een, een stevige overgang... Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, want in Italië woon je in een prachtig dal in de buurt van Spoleto, heb ik begrepen. Ja, ik woon in een 13e-eeuws dorpje. Euh, uitkijkend op een prachtig dal, veel kleiner dan het dal van Spoleto. Ah. Namelijk vlakbij Norcia. En je kan je voorstellen, vanochtend stonden we te krabben. <laughs> Voor het eerst, als je naar buiten gaat, hè, qua temperatuur is het 0 graden. Nou, daar is het nog zo'n 20 graden. Dus alleen dat al is een heel groot verschil. Maar in Nederland woon je in Zaltbom. Ja. Dat klinkt alweer heel anders dan <laughs> Nortia. Ja. <laughs> eh, er staat hier een ontbijtje. Dat is ook iets wat ze in Italië geloof ik niet echt doen, ontbijten. Nee, vooral een cappuccino ochtends. Oké, okay, nou tas toe als je, er, uh, als je er zin in hebt. We gaan straks uh, uitgebreid praten over benedictus van Nurcia, zoals we dat nu zeggen. Maar dat is eigenlijk dat Norcia waar jij in de buurt woont. Maar eerst is het tijd voor hem. Prachtige hymn van Brooke Fraser. En deze singer-songwriter uit Nieuw-Zeeland... is bekend geworden met de hit Something in the Water. En in dit nummer-hymn be bezinkt ze de grootsheid van de schepper. Iets uh, heel anders. U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is Yvonne Nieuwenhuis. Die schreef een boek over de regel van Benedictus als inspiratiebron. Niet als non, maar als gewone moderne vrouw. En ze is hier om te vertellen wat Benedictus ons moderne mensen te bieden heeft. Nogmaals hartelijk welkom, Yvonne. Dank je wel. Uh, uh, Kun je om te beginnen vertellen, wie was Benedictus? Ja, Benedictus is geboren in 480. Dus dat is meer dan 15 eeuwen geleden. Uh, en hij is vooral beroemd geworden... omdat hij aan het einde van zijn leven een regel heeft geschreven... voor monniken. Die leven in een klooster onder leiding van een abt. En als je je voorstelt dat een monnik... ja, monniken onderling zijn geen familie. Ze hebben elkaar niet uitgekozen... Ze leven hun leven lang en ze werken samen in, in één klooster. Dan kan je ongeveer bedenken waar zo'n regel is bedoeld. Dat valt namelijk niet mee. Nee, nee we, we, we, ik, ik, ik ken die regel. Um, uh, en ik maak eruit op dat... Het was het eerste wat ik had toen ik dat las. Was dat ik dacht, ja, die Benedict is geen gezellige man. <laughs> het is een beetje een zaggerijnige kerel... met een niet heel erg vrolijke kijk op, de, op zijn medemens. Ja, ik denk als je, als je hem voor het eerst leest dan is de taal van de zesde eeuw, dat is natuurlijk een hele andere taal. Mm. Je zit gewoon midden in een tijd van oorlog en geweld... waar mensen nog lijfstraffen hebben. Dus ik denk dat je allereerst, hè, als je Shakespeare oorspronkelijk uit die tijd hoort... en je zou hem niet vertalen naar nu... Ja, dan denk je ook, wat is dit? Hè? Wat heeft hij ons te zeggen? En de ervaring die jij vertelt, die heb ik eigenlijk ook. Hè? Dat ik in eerste instantie denk van, hé, hey, wat streng en wat uh, echt een regel... Terwijl als je hem heel vaak leest en je meer verdiept in de achtergrond... en hoe monniken daarmee omgaan... dan blijkt het juist een hele milde, absoluut geen strenge man... die heel liefdevol is en vooral ja, heel erg goed weet hoe mensen in elkaar zitten. Kun je um, een beeld schetsen van, van wie hij was voordat hij, mm -hmm. uh, uh, voordat hij aan die regel begon? Hij uh, is geboren dus in Norcia. Op zijn twaalfde is hij daar uh, vertrokken. Dat is geheel volgens... Uh, de gewoontes van die tijd, in de goede burgerij... dan ging je naar een stad om retorica te gaan studeren. Dat deed hij ook in Rome. Maar dan doet hij iets bijzonders. Want hij gaat al heel snel, vertrekt hij van die studie... en dan gaat hij in een grot wonen. Helemaal de stilte opzoeken. Drie jaar lang woont hij in de stilte. En was hij toen een directe aanleiding voor... Ja, dat weten we niet. De enige bron die we hebben van het leven van Benedictus... Die is, uh, dat is het levensverhaal van Gregorius de Grote. Die heeft de dialogen wow. geschreven. Ja, ongeveer twee generaties na Benedictus leefde die. Maar hij heeft uit de eerste hand met mensen die met hem gewerkt hebben... Uh, zijn verhaal vernomen. En ja, dat verhaal vertelt niet zozeer waarom hij is vertrokken... alhoewel we daar wel van alles uit achter kunnen bedenken... Want hij zocht dus die stilte op uh, in de buurt van Rome, 40 uh, kilometer onder Rome. Maar in het dorp waar ik nu bijvoorbeeld ook woon en waar Benedictus dus vandaan komt, in de buurt van Nortia, daar heeft hij herenmieten ontmoet. En uh, wat. Herenmieten ja, wat... zijn, zijn, zijn. Kluizenaars. Ja, het andere woord voor herenmiet is kluizenaar. En dat is inderdaad ook iemand die net als hij dus de stilte opzoekt en helemaal ja, op zichzelf dus leeft. Zonder broeders, dus dan hebben we het nog niet over monniken, of hebben we hebben het nog niet over een kloostervorm. En wat je nou vermoedt, wat ik zelf ook vermoed... en wat uh, velen met mij delen, is dat hij waarschijnlijk die heren veel wijzer vond dan de boeken en de docenten die hij in Rome getroffen heeft... Ja, en het ja. leven wat hij daaraan trof. En waarschijnlijk heeft hem dat geïnspireerd... om uh, juist in de stilte ja, naar zijn roeping of naar zijn levensvorm te gaan zoeken. En dan, dan uh, zit hij een tijdje in zo'n grot, stil te zijn... En dan uh, uh, trekt hij weer voort. Nou, dat, dat, dat stil zijn, dat is natuurlijk wel heel interessant. Want drie jaar stil, ja, wij vandaag een dag. Hè, de dag van de stilte vandaag, hè, daar hebben we het dan over. Maar drie jaar de stilte, dat valt natuurlijk niet mee. En hij, wat, wat uh, Gregorius over hem beschrijft is dat dat ook hele moeilijke jaren waren. Dat hij daar allerlei verlangens, angsten, wellust, begeerten. Nou, je kan je allemaal voorstellen, je zit in je eentje in een god, wat er allemaal op je afkomt aan demonen, ellende. Um, die heeft hij allemaal doorgemaakt. En Gregorius beschrijft dat hij door de genade van God... dus dat hij in dialoog met God zichzelf heeft gevonden... Mm -hmm. en uiteindelijk zijn roeping heeft gevonden... Nou, na die drie jaar dacht hij dat hij zover was. Toen werd hij gevraagd door monniken in de omgeving... om hun nieuwe leider, hun ab te worden. Mm -hmm. En hij wist eigenlijk al, dat gaat niet goed. Want die mannen zijn slinks, die staan helemaal niet voor goedheid. En hij wilde goed leven... En dat gaat dus ook hartstikke mis. Dus dat was eigenlijk zijn eerste leidersrol dat, ja, in zijn dat leven. Dat loopt gigantisch uit de hand. Dat want ze willen hem heel erg uit de hand. Vergiftigen, op een gegeven moment. Precies. Ja, ze en hebben... dat was omdat hij te streng was? Of omdat hij te... Nou, ook dat weer is weer de vraag. Want dat vertelt het verhaal van Gregorius niet. Maar je kan wel bijna bedenken dat ja, als hij nog niet... alle kanten van zichzelf heeft ontdekt... of nog een bepaalde agressie in zich heeft gehad... streng is geweest, hè? Wat, wat, wat jij nog leest in zijn regel. In zijn regel, ja. Ja. Um, ja, dan komt daar natuurlijk... En die mannen willen iets heel anders. Die, die uh, Gregorius schrijft... Het ongeoorloofde blijft ongeoorloofd bij Benedictus. En daar komen ze tegen in het verweer. En dan bieden ze hem inderdaad een glas aan... met vergiftigde wijn. Maar Benedictus die zegent dat glas. En op dat moment knapt het. De voorzienigheid helpt hem. Kijk. En het mooie is dan dat... Uh, dan zou ja, jonge leiders nu... Of ja, ik neem mezelf zelf maar. Hè, dan zou je boos worden... Op die monnik en hen straffen. Ja. Maar Benedict doet dat niet. Die zegt: Hey, ik ben blijkbaar nog niet rijp voor het leiderschap. Ik ga terug met God in. En hij zoekt weer de stilte op. Nou, en dan is er nog een periode van drie jaar dat hij weer in de stilte verblijft. Ja, en dan roept men, dat wordt ook beschreven, dat hij zo uh, ja, wijs is en zoveel wijsheid uitstraalt. dat talloze mensen, boeren, geestelijken, iedereen zoekt hem op. En dan uh, sticht hij twaalf kloosters op Monte Cassino. En uh, ja, met die ervaring schrijft hij een regel. Ja. Dus dat is in heel kort zijn levensloop. Ja, ja, ja. En hij gaat dus, uh, als hij dat... dat, dat dat zijn eerste klooster uh, of en kloosters op Monte Cassino sticht... dan gaat hij ook weer uh, een klooster leiden. Dan gaat hij ook ja. weer abt zijn ja. over geeft, monniken. Ja, hij geeft eerst leiding dus aan één klooster. En het is heel interessant dat hij er niet één heel groot bouwt. Blijkbaar vindt hij, want er wordt ook beschreven... hij bouwt twaalf kloosters met twaalf monniken. Dus blijkbaar wil hij graag zo'n kleine, stabiele omgeving hebben... waar de monniken elkaar dus ook leren kennen... En, uh, en ongetwijfeld stelt hij daar dus weer anderen aan. Maar ook dat vertelt het verhaal niet. Nou voor weten, hij bouwt een klooster. En hij bouwt er uiteindelijk twaalf. Twaalf kloosters voor twaalf, uh, twaalf monniken. Uh, elk. De, uh, laten we dan naar die regel gaan. Uh, die schreef hij pas aan het eind van zijn, uh, van zijn leven, heb ik begrepen. Uh, dat betekent dat hij hem wel in de praktijk heeft toegepast... Uh, voordat hij hem opschreef. Ja, uit, dat mogen we wel aannemen. Uit alles blijkt dat die regel een resultaat is van zijn hele levenservaring. van Wat hij zelf dus bij zichzelf ontdekt heeft in die stilte. Zichzelf heeft leren kennen, maar daarmee ook de mens. Anderen, gewoon een mens aan zich. En ook inderdaad hoe mensen samen leven, werken... En in de stilte gezamenlijk leven in een klooster. Die, ja. die hele ervaring is beschreven in die regel. Ja. En die, die regel is niet één A4'tje met, uh, met wat um, um, um, wet- en regelgeving... maar dat is echt een heel boekwerk, hè? Nou ja, boekwerk zou ik het ook weer niet willen noemen. Het is een, een boekje uh, wat bestaat uit een proloog... en 73 kleine hoofdstukjes. En uh, ja, het woord regel doet eigenlijk al vermoeden dat het heel streng is. Maar ik zou het veel meer willen zien als een leidraad. Dus als een richtlijn van hoe je dit kan doen. Dat ja. klinkt alweer heel veel milder dan de regel. Ja, ja. maar hij, ja, hij noemt hem zelf wel de regel. Hij heet de regel. Ja, ja. Um, ja en die hoofdstukken dat, die, die zijn dan verdeeld... Uh, of in, in die hoofdstukken um, beschrijft hij bijvoorbeeld... hoe een abt um, zich moet gedragen ten opzichte van zijn monniken. Of wat hij vindt van een onderwerp als gehoorzaamheid. Mm -hmm. um, uh, kun je iets vertellen over uh, hoe je je als abt moet gedragen? Want dat heeft, hij, uh, heeft hij in elk geval aan zijn lijve uh, ondervonden hoe je dat niet moet doen? Um, ja, ik denk dat... Um, hoe, die zich als abt heeft hoe een abt zich moet gedragen... Nou ja, Een, een abt, de kern voor van Benedictus van leiderschap... Hè? dus ook van leiderschap van een abt... is dat je mensen leidt en in het bijzonder hun bezieling. En hij beschrijft ook heel mooi dat een, de eigenschappen van een abt zo moeten zijn... dat hij alle karakters tot hun recht moet laten komen. Iedereen in een klooster moet het toe doen. Mm -hmm. En dat maakt dat een, een leider dus niet zozeer heerst... jij doet dit, want ik vind dat jij dat moet doen. Nee, die kijkt wat is goed voor jou. Hij wil het goede doen en hij wil ook nog het beste uit mensen halen. Nou, en daar heeft hij dus allerlei richtlijnen voor. Ik werk samen met een prior in Oembrië, die dus ook leiding geeft aan die monnik. En die zegt ook wel eens: Nou, als ik het lees, je wordt er depressief van, want die lat ligt wel heel erg hoog. Dat zegt die prior ook. Dat zegt die prior ook. Benedictus, die vindt echt dat je als abt. Ja, ga er maar aan staan om mensen te leiden. En continu hen moet geven wat ze nodig heeft. En elk naar behoefte, dat is bijvoorbeeld ook zo'n hoofdstuk. Dus iedereen moet hij naar behoefte geven. De een een streng woord, de andere bemoedigend... de andere liefdevol verder helpen. Dus precies wat hij nodig heeft, dat moet een apt aanvoelen en hem geven. En dan moet je natuurlijk ook nog je eigen zwakke kanten kennen. Van, hmm, bij die ben ik niet de persoon die het beter kan zeggen. Laat ik iemand anders op zetten. Dus dan deel je ook je leiderschap weer met een ander... Dus aan alle kanten geeft Benedictus aan... Uh, ja, hij geeft, ik, ik heb zelf dus ongeveer wel ja, een kern. Hè? Dat is dat, dat lijden van mensen en vooral hun bezieling. Dus dat je dat op een of andere manier weet te bewerkstelligen. Uh, en daarnaast... Uh, ja, we hebben er met... Uh, ik denk dat je het wel tien kan noemen wat allemaal belangrijk is. En dat, dat varieert echt van, van liefdevol zijn... Hè? Lief hebben wat je wil bereiken en wat je wil doen... tot uh, maathouden ook uh, ja onderscheidingsvermogen hebben helemaal niet zo makkelijk hè wat is dat dan onderscheidingsvermogen mm -hmm. en dat slaat ook continu weer op het goede doen op een goede manier ja maar wel opvallend dat dat dat Benedictus dus in die regel uh... Uitgaat van verschillende mensen met verschillende behoeften. Terwijl het beeld wat je hebt bij een klooster en bij monniken. is letterlijk gelijke monniken, gelijke kappen. Uh, er, zijn een, uh, er zijn een hoop werkzaamheden en een hoop bidden. Uh, wat we moeten doen in zo'n klooster. En dat, moet, dat, dat doet iedereen gelijk als een soort van leger religieuze robots. die in zo'n uh, zo klooster allemaal, uh, allemaal hetzelfde moeten zijn. Ja, dat is heel interessant dat je dat zegt. Want ik weet zeker dat die uitspraak, uh, die zegswijze... de gelijke monniken, gelijke kappen... die kan niet uit de Benedictijnse structuur of traditie zijn ontstaan. Want de kern van de regel... en de kern van hoe monniken leven volgens die regel is... luisteren en gehoor geven iedere dag weer. En als jij luistert en gehoor geeft met wie jij bent... dan doe je dat op een hele andere manier dan dat ik luister en gehoor geven. Want ja, je hebt andere kwaliteiten, talenten, passies. En je bespeurt ook als je luistert een andere behoefte in de maatschappij... waaraan je denkt, daar wil ik gehoor aan geven. En Benedictus heeft die regel geschreven. Dus feitelijk staat hij individuele bloei naar van monniken. Dus een monnik moet volledig als mens tot, tot ontplooiing komen... Ja. en tot zijn recht komen in die groep. Maar wel zodat de hele gemeenschap kan groeien en bloeien... En, en dat vind ik zo mooi, dat, dat, het is dus juist geen blauwdruk van, uh, je, je hebt helemaal gelijk dat er, dat er uh, tijden zijn om te werken, tijden zijn om te bidden, tijden om te studeren. Dat is een soort trits bij Benedictus, dat een, uh, een dagritme bestaat uit, uh, ja, als ik het vertaal naar mijn leven, dan zou ik zeggen uit handelen, hè? Dus, dus werken doen, maar ook uit uh, reflectie. En of je dat nou doet door te mediteren, te bidden, te beseffen van... Uh, ja, je, je kijkt eigenlijk naar waar je, waar je handelen toe leidt. Ja. Dat noem ik dan eigenlijk ja. reflectie. En dan heb je ook weer inspiratie. Dus continu nieuwe impulsen krijgen. Ja, maar dat is, dat is jouw vertaling meteen al naar het nu en naar jouw leven. En uh, binnen dus nou, ja. had het natuurlijk gewoon over acht uur slapen, acht uur bidden, acht uur handarbeid. Ja, dat, dat, dat, uh, maar wel vanuit het idee dat dat evenwicht en balans geeft. Ja, ja. Dus want zijn, zijn uh, Dat is ook zo mooi dat, dat de regel begint. Hè? Want hij begint niet met die 73 hoofdstukken... die dus inderdaad dat hele reilen en zeilen van een klooster uh, uh, beschrijven. Hij begint met een proloog en die is eigenlijk heel wervend. Hij, wil, hij schrijft die regel voor iedereen die verlangt naar geluk en naar het leven. Ja. Nou ja, wie doet dat niet, zou je zeggen. Maar dan gaat hij wel verder met, ja, je moet wel willen werken ervoor. Ja. Um, nu naar het nu... Uh, zijn er nog veel Benedictijner kloosters eigenlijk? Ja, ik, ik, ik zou niet precies het aantal durven zeggen... maar ik meen dat er zo'n 20.000 monniken over de hele wereld... Hè? want je hebt nog in de hele wereld ongeveer uh, Benedictijnen kloosters leven... En dan zijn er ook nog eens een aantal mensen verbonden aan die kloosters... buiten het klooster, als op blaad, dat kan ook. Dus dat je, dat je, ja, je bent of monnik of je verbindt je aan de regels zonder in een klooster te liggen. Maar is dat, dus, is dat ook een, een, een uitstervend ras? Ik heb het idee dat als je in Nederland rondkijkt... dat je ziet van ja, er, er zijn nog wel wat kloosters. De monniken die er zitten, die zijn al flink op leeftijd. En aanwas aan jonge kant is wat beperkt. Geldt dat ook voor die Benedictijnen? Dat is wel de eerste indruk als je de meeste kloosters uh, ziet. Hè? Want je ziet heel vaak inderdaad 60-plus uh, monniken en een enkele jongeling. Dus, dus er zijn vaak wel jongeren. Maar als ik in Nederland kijk, dan, dan is jong vaak al 40, 50. Terwijl het klooster in Oemrië, wat uh, gesticht is op zijn uh, geboortehuis... Uh, in Noordja, in Oemrië, dat zijn allemaal jonge uh, mensen... tussen de 20 en de 30 die gekozen hebben voor dit leven... En uh, de mensen daar beschrijven ook... dat juist een orde als de Benedictijnen... die is heel contemplatief. Die is heel erg voor de stilte opzoeken. En niet zozeer voor de actie. <lacht> een heel ander soort orde. Die groeien juist weer in deze tijd. En dat is natuurlijk heel interessant. Ja. En dat, dan heb je het wel over kleine schalen. Maar dat was in de middeleeuwen natuurlijk ook. In de middeleeuwen waren er ook maar weinig mensen... relatief gezien die voor het klooster kozen. En, en wat voor mensen zijn dat? Want ze zoeken dus dat contemplatieve... Uh, dat is redelijk in strijd met de tijdgeest, zou ik zeggen. Ja. Heb je enig idee van wat voor, wat voor types dat zijn? <laughs> ja, dat is natuurlijk heel interessant. Want als je uh, ook daar weer, als je al die monniken bij elkaar ziet... Ja, ze zijn allemaal gewoon weer verschillend. En ze hebben ook allemaal andere drijfveren. Maar op een of andere manier zijn ze op een gegeven moment uh, ja, geraakt. Of door de stilte. Of door, heel veel noemen het ook, geroepen. En dan denk je altijd, ja, waarom word ik dan niet geroepen? Hè? Wat is dat dan, geroepen zijn? Alsof dat een soort wonder is. Maar zij beschrijven dat vaak als een heel lang proces. Dus het zijn mensen die, je moet van zingen houden. Want acht keer per dag ben je wel met Gregoriaans bezig. En ik denk dat je... Ja, het zijn niet bepaald kneuzen. Dat denken we ook wel eens, hè? Dat mensen Je kunt klooster het echt een leven niet aan, dus je gaat het kloppen. Ja, in. precies. Die indruk had ik eerlijk gezegd soms ook. Uh, terwijl als ik zie de mensen waar ik nu mee werk, want ik werk dus nu met veel monniken. Nou, dat is stuk voor stuk vol leven, vol levensvreugde. En dat leven ook vol willen, willen leven. Maar vol betekent bij hun niet heel anders. Uh, want ze willen juist heel veel stilte inbouwen, dus heel weinig doen. Je beschreef wel die acht uur, hè? dus er wordt wel gewerkt. Maar ze zoeken juist de stilte op uh, in een hele stabiele omgeving... om zichzelf ook echt te ontdekken en te ontwikkelen. En daar nemen ze alle tijd voor. En geen uitvluchten. Met nu gaan we dit eens doen en nu gaan we dat eens doen. Goed. Straks eens horen hoe dat dan bij jou is gebeurd. Bij jou persoonlijk. Uh, inmiddels is het uh, bijna half acht. Tijd voor het nieuws gelezen door Martijn Jehuis. Radio 1. Het NOS-journaal. Het noordoosten van de Verenigde Staten bereidt zich voor... op de komst van de orkaan Sandy. Naar verwachting komt orkaan Morgen aan Land... ergens tussen de steden Washington en Boston. Dat is het dichtstbevolkte deel van de VS. Er wonen tientallen miljoenen mensen. In de Staten die op het pad van de orkaan liggen hebben evacuaties... zijn evacuaties gelast van laaggelegen gebieden. In New York wordt gevreesd voor overstroming van het metrostelsel. In Vught is een man omgekomen toen hij wilde voorkomen... dat een vrouw zelfmoord zou plegen op het spoor...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 Met Kifa Alouch. En als u net inschakelt, een hele goede morgen. En wat fijn dat u luistert. Um, op deze dag van de stilte heb ik een bijzondere gast. Dat is Yvonne Nieuwenhuis. Die een boek heeft geschreven over het gedachtegoed van de bekende monnik Benedictus. Het boek heet Benedictijns Leiderschap. Met als subtitel: De regel van Benedictus als inspiratiebron. En voor het nieuws hebben we het gehad over die Benedictus. En over zijn regel die. Um, um, euh, inspirerend voor ons hier en nu kan zijn, volgens, uh, volgens Yvonne. Um, en nogmaals hartelijk welkom. Um, Benedictus, jij gaf net voor het nieuws inderdaad aan... hoe relevant hij nog kan zijn voor het hier en nu. Um, wanneer heb jij hem leren kennen? Acht jaar geleden. Toen was ik in Nortja, in zijn geboorteplaats. En uh, ik ontwikkel allerlei soorten cultuurprojecten. En toen was ik bezig met uh, het ontwikkelen van een hotel... waar het karakter van uh, het gebied van Oemrië binnen zou moeten komen. En toen was ik op zoek naar iets onderscheidends. Want ja, in Italië, je kan overal heerlijk eten, wandelen in de natuur... en uh, bijzondere frescootjes vinden. Hè? Dus op het gebied van cultuur is ook veel te vinden. Maar ja, hoe onderscheid je je nou? Nou, ik was dus in die zoektocht in Oemrië bezig. En toen zat ik op het plein... Uh, midden in Nortja. Wat eigenlijk functioneert als een huiskamer voor de bevolking. Dus iedereen zit daar onder een beeld van Benedictus. Hij staat daar pontificaal midden op het plein de dag door te nemen. En uh, daar raakte ik pas echt in aanraking met Benedictus en met monniken... die naar hem leven, of naar zijn regel leven. Omdat ik de klokken hoorde uh, luiden van de kerk... Uh, die naar hem is vernoemd op het plein. En toen ging ik naar binnen, toen daalde ik de crypte af... Uh, en daar vond ik een enorme, ja, een hele mooie weldadige stilte. Maar dat duurde niet lang, want op een gegeven moment kwam er gestommel op de trap... na nou nog een keer de klokken gehoord te hebben. En toen stapten er vijf jonge monniken binnen. En die gingen zitten, bidden, lezen. En op een gegeven moment klopte iemand twee keer op het hout... en toen begonnen ze Gregoriaans te zingen. Nou, En ik werd op dat moment heel erg gegrepen door die stilte in relatie tot buiten, dat groezemoes... en al die Italianen die daarna gewoon heerlijk gingen eten... Hè, want dat is het beeld buiten. En binnen zaten daar gewoon vijf jonge mannen... die gekozen hadden om niet de dialoog met elkaar op het plein te voeren... hoe is jouw dag vandaag, wat heb je meegemaakt? Nee, die gingen een dialoog aan met God. Zoals zij het benoemen, hè? of met de stilte, of hoe je het maar wil benoemen. Uh, in elk geval met zichzelf zitten ze in de stilte te zingen... en dat met een toewijding. Nou, en dat pakte mij... En dat pakte mij waarschijnlijk omdat ik juist dat in de maatschappij nu heel erg mis. Van, ik zie ons uh, vaak rennen, heel veel doen. Soms weten we niet eens waarvoor of waartoe en waarheen we bezig zijn. En de rust ontbreekt ook nog wel eens. En bij hun ervaarde ik dat zo duidelijk. Ik denk Die zaten zo vol overtuiging. Uh, waren ze daar bezig in de stilte? Ja, dat vond ik eigenlijk heel frappant. En toen ging ik dus daarna, aan het einde van de complete... bracht een van de monniken me naar buiten. Want de deur was ook op slot. Want ze willen de stilte dus ook echt bewaren als je, als je daar binnen bent. Dus er komt ook niemand meer binnen. En die monnik sluit af, gaat terug naar de beslotenheid. En toen las ik ook voor het eerst zo'n uh, zo staaltje van... oh, hij zit hier om virus, uur ochtends weer. Dan is het de volgende keer dat ze hier samenkomen. En dan weer ochtends om zeven uur zingen ze de laude. En zo gaat dat door de dag heen door. Nou, en toen dacht ik... Ja, ik was toen heel erg gevangen door wat een keuze. Weet je wel, oombriën. Oombriën zijn levenskunstenaars. Je leeft daar buiten, je eet fantastisch, gezelligheid met elkaar. En deze mannen zaten binnen in die beslotenheid... en kiezen daarvoor voor het leven. Begreep je dat? Nee, Nee, voor mij was het echt... Ik was gewoon meer van, wat een keus. Precies zoals ik het nu zeg, ervaar ik toen ook. Het was meer van, waarom? Ja, precies wat jij eerder ook zei, van de jonge monniken. Waarom, ja, waarom kies je daarvoor? Ik, vond, ik was me heel erg gefascineerd. En ik ben zelf historicus. En, en toen pas begreep ik eigenlijk dat zij leefde. Toen begon ik natuurlijk verder te verdiepen. Ik dacht, nou, daar moet ik meer van weten. En toen las ik dus dat zijn leven naar een regel, die in de zesde eeuw is geschreven, nou, die begon ik toen te lezen. En toen zag ik dat de psalmen, wat ze zingen, hoe ze het zingen, dus houding en alles, is al beschreven in de zesde eeuw. En dan denk ik van ja, ik ontwikkel nu cultuurprojecten, maar moet je voorstellen dat je nu een leidraad schrijft die over vijftien eeuwen nog werkt. Ja, dat is voor mij onvoorstelbaar. Dus daar moet iets zo fundamenteel, universeels, menselijks in zitten... want anders zou het niet werken. Nee. Ja, en daar was ik door gepakt. Ja. Maar was er ook in jouw leven iets aan de hand... waardoor je ontvankelijk was om, zeg maar, om het bijzondere te zien? Want je had ook, zoals veel mensen waarschijnlijk... Uh, als je daar opgesloten zat met die vijf monniken... Kunnen, ja, gefascineerd kunnen zijn en denken... nou, dat is best aardig of best leuk of wat fascinerend. En vervolgens terug in Nederland, uh, vrienden en kennissen vertellen... Uh, nou, ik heb nou toch iets bijzonders meegemaakt... en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Mm -hmm. Ja, dat had gekund. Maar ik stond zelf toen op het moment... dat uh, er heel verschillende dingen aan de hand waren. Dat in mijn privéleven uh, overleed mijn moeder. Uh, mijn vader was al overleden. Dus ik werd heel erg, ook al jong, geconfronteerd met de dood. En dus ook met de eindigheid van het leven... Nou heb ik altijd wel een ontzettende liefde voor het leven gehad. Maar je, kreeg, je beseft dan nog meer: van ja, het kan zomaar voorbij zijn. Dus maak er iets van. Ik denk, dat zit sowieso wel in mij. En dat is door de dood van mijn moeder. En ook doordat ik zag dat zij um, in de laatste maanden van haar leven zo genoot van allemaal kleine, gewone dingen. Terwijl ik ondertussen altijd met grootste, meest slepende cultuurprojecten bezig was. En um, en ook daar, ook op dat werkgebied, zag ik af en toe... ja, dat is leuk hoor, dat ik daarmee bezig ben. Maar op een of andere manier, als je mensen één op één spreekt... en eh, dan hebben ze allemaal een, een passie of iets wat ze bijzonder vinden. Mm -hmm. En met het maken van musea, historische wijken... dus grote projecten waar heel veel belang ook een rol spelen... waar je ook met politiek te maken hebt, nou noem het allemaal maar op... dan zie je ook vaak dat... Uh, dat juist die spirit, die bezieling, die lol... die verdwijnt op een of andere manier in dat collectief. En, en dat vond ik natuurlijk heel... heel wat ik, wat, waardoor ik ontvankelijk werd voor, voor Benedictus... en zo benieuwd was naar hun keuze, was van... hé, hey, zij maken geen keuzes voor vier jaar... zoals we vaak bij ons bij de politiek zien. Zij maken een keuze voor het leven... Dus ik werd enerzijds gevangen door die stabilitas... Door die waar zij voor kiezen. Hè. Dat is ook een van de geloften die ze afleggen als ze intreden. Nou, mijn eigen stabilitas was behoorlijk aan het schuiven. Omdat mijn hele basis, hè, het gezin waar ik uit voortkwam, leefde niet meer. Nee, je, dus, je, je vader was al overleden, je moeder ja, overleed toen. Ja. En, en kort daarop was... Daarna overleden. is ook nog mijn broer overleden. Dus dat was de andere laatste zeg maar, uit het gezin. Dus dat, dat maakt dat je, dat je eigen fundament aan alle kanten aan het wankelen is... En als je dan ook nog eens... Ja, ik wilde gewoon iets doen wat de moeite waard was. Ik dacht echt van, ja, ik wil gewoon... Uh, ik wil gewoon... Ik denk dat ik altijd wel vol wil leven. Maar Benedictus, die ontvankelijkheid kwam volgens mij vooral... door dat laten, door die stilte. Door juist vol leven, niet door van alles te doen. En, um, en dat als vol leven te zien. Maar misschien is er toen wel een soort volledig leven bij mij ontstaan. Dus daar heb je dat ledige voor nodig. Nou, daar nam ik daarvoor nooit de rust voor. En ik merk dat ik door met hen in aanraking te komen... daardoor kwam die ontvankelijkheid er. En, en dacht ik van, hé, hey, zo kan het dus ook. Die mannen zijn, die blijven bezield, hè? Ook, ook nu. Want ik, inmiddels ken ik ze behoorlijk goed. We zijn acht jaar verder. En, uh, en dat vond ik zo frappant. Ik denk, nou, in Nederland, überhaupt, beginnen ze aan iets... acht jaar later nog dezelfde bezieling. Wat doet, wat doet Benedictus... Wat doet hij waardoor die bezieling gedijt en blijft? Ja. Maar Even naar jou, naar jou persoonlijk. Ja. Je, je maakt dan dingen mee in je privéleven... waardoor je alleen komt te staan. Het gezin waaruit je voortkomt is er niet meer. Dat maakt je ontvankelijk voor het verhaal van, van Benedictus. Wat in de afgelopen acht jaar... Heeft het jou geboden? Ik heb door hem letterlijk de kracht van, uh, van de stilte ontdekt. En, en het tweede wat ik ontdekt heb, is dat, uh, dat het heel belangrijk is... om een goede structuur te bouwen. Ja, Dat klinkt abstract... Uh, maar ik ga het uitleggen, maar een goede structuur te bouwen... om bezieling te laten gedijen. Dus je kan bijvoorbeeld in projecten nog zoveel inspireren... of je kan nog zo hard werken. Als ik zorg dat er geen andere kant is die, uh, die voor balans zorgt... in mijn geval is dat reflecteren, dus de stilte opzoeken... maar ook uh, zelf steeds weer zorgen dat je geïnspireerd wordt... ja, dan blijft bezieling. Dus als je, als, je dat, uh, als je daarvoor zorgt. Dus jij bent de afgelopen uh, acht jaar steeds beter geworden in naast heel druk bezig zijn met dingen voor elkaar te krijgen, die stilte erop te zoeken. Ja, en ik doe, die, ik doe eigenlijk niet eens meer zo druk bezig. Je doet niet meer zo nee, ik, doe, uh, ik denk dat ik veel minder uren werk bijvoorbeeld, maar dat er veel meer uit mijn handen komt. Gewoon weg, omdat ik heb gezien dat uh, door dat dagritme, wat hij dus in, in het klooster bewerkstelligt. Ja, bijvoorbeeld, ik wandel nu twee uur per dag. Nou, dat is best raar. En als ik het druk heb, wandel ik meer. Dus niet minder. En de grap is dat door juist uh, minder te doen... maar meer te kijken naar wat je doet en wat je, wat je wil doen... Hè? Dus, dus het goede doen en het goede goed doen... dat doe je meer door minder te doen en meer te laten. En voor mij, dat is natuurlijk voor iedereen anders... maar voor mij betekent dat, zowel in mijn werk overigens als privé... dat je, ja, mijn leven is er gewoon drastisch anders uit gaat zien. Dus ik, ik heb een heel ander dagritme... Ik, ik leef in twee landen. Voor mij is Oemrië een plek waar ik afstand heb... van die drukke cultuurprojecten mm -hmm. in Nederland. En afstand, topografisch, geeft ook meteen afstand en uh, ruimte in je hoofd. Dus van, bah, dan, is, dan zijn de dingen ineens stuk minder belangrijk. Hè? De, de, de kleine dingetjes, als je afstand neemt. En uh, ja, ik heb dus echt in, in plek en ook, ook onderling... Ja, ik, ik denk dat ik aan alle kanten... En dat beschrijf ik dus ook in het boek. Hè? Want uiteindelijk heb ik daar dus een boek over geschreven. Mm -hmm. Van wat dat met mij gedaan heeft. En ook wat dat, uh, ja, hoe je dat kan inzetten met anderen. En dat ben ik dus gaan doen. Dus, maar ook mijn werk is er anders uit komen te zien. Want ik dacht even, ja, wat ik, wat ik ervaren heb... dat wil ik gewoon met anderen delen. Ja. Um, we, gaan straks, uh, we gaan het straks hebben over um, hoe je dat in je werk doet... Um, maar we gaan nu eerst naar De Dichter bij de Zondag. We hebben bij dit programma altijd een dichter. Op zondag is dat De Dichter bij de Zondag. En uh, vandaag is dat Menno van der Beek. En die heeft een gedicht geschreven speciaal voor jou. Dichter bij de Zondag. Gedicht voor Yvonne Nieuwenhuis. Liefhebber van Benedictus en zijn regel na aanleiding van opmerkingen van de heilige Gregorius... over Sint Scholastica, de zus van Sint Benedictus. door Albert Butler in zijn 18e-eeuwse Heilige Levens. Wij schrijven Anno Domini 543 in Plombariola, Italië. En de locatie is een huis gelegen tussen het klooster waar Benedictus verbleef... en het klooster waar zijn zus Scholastica leefde. Daar spreken zij elkaar. En het gedicht heet Liefdezuster. Zij mist haar broer verschrikkelijk. Eén keer per jaar komt zij haar klooster uit en hij het zijne. Dan spreken zij een avond met elkaar. Vanavond zal, zij is een heilige, zij weet die dingen, de laatste keer zijn. Dit mag niet voorbij gaan. Hij wil wel weg, maar zij houdt vast en zij blijft aandringen. Zij kent de strenge regels waar hij aan gehoorzaamt, maar zij weet ook van aanpassen. Zij roept de hemel aan... En noodweer houdt hen daar, die hele laatste nacht. Waarin ze samen heerlijk hebben nagedacht over de dood. Toen zijn ze uit elkaar gegaan. En jaren later pas weer samen in een graf beland. Zij rusten daar, naar de Benedictijnse regel. Gehoorzaam en stabiel en klaar om te veranderen. Mooi. Gericht van Menno van, de, uh, van der Beek, toch uh, te lezen op, uh, op onze website. www.eo.nl slash dit is de zondag. Mooi, zei je? Mm -hmm. Ja? Ja, ik denk dat hij pakt een crux waar wij het niet over gehad hebben. Uh, dat is erg, dat we het niet over de crux hebben gehad. Nee, <lacht> nee maar zo komt het toch nog goed. <lacht> nee, het mooie namelijk is dat hij uh, benadrukt het belang van liefde. Want precies de, de, het, het stukje wat hij uit dialoog gepakt... is dat hij inderdaad aan het einde van zijn leven even lelijk op zijn neus kreeg van zijn zus. Die wel voor elkaar kreeg wat hij met strengheid niet lukte. Maar namelijk met liefde. Zij wilde iets hè, wat, hij niet wilde, uh, wat hij niet wilde geven. En zij werd verhoord uit liefde voor hem... Nou ja, en dat is natuurlijk... Daarna schrijft Gregorius, heeft hij ook pas de regel kunnen schrijven. Dus daar pakt hij iets heel moois, vind ik. Wat, uh, want die regel is een en al mildheid en liefde. Ja, want ja, ben je niet liefdevol voor, voor wat je doet, kan je het beter laten. En dan eindigt hij ook nog met de drie geloften die een monnik uh, aflegt. En ja, die voor mij ook weer heel belangrijk zijn in uh, hoe ik zijn. leef. En wat ik ook deel met anderen. En dat is de eerste is obedientia. Dat kan je vertalen als gehoorzamen. Maar in deze tijd zou je eerder zeggen: gehoor geven. Of heel aandachtig luisteren en gehoor geven. De tweede is stabilitas. Ja, letterlijk ook. Ja, natuurlijk verbondenheid, stabiliteit. Weten waar je van bent <laughs> en wat je te doen staat. Dus nou ja, die kant ervan. En de derde is uh, conversion morum. De omkering letterlijk van je mores, van je gewoonte. Om ook te leven naar die waarde en naar wat je beluistert.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 Ooh, ooh, we're praying out loud ooh, it's revelers singing sweet songs of praise A stable turned into a sacred place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 Our Lady, Our Dear Lady of the Plains, van uh, Rogier Pelgrim, Een nummer over Pelgrims die langs een schilderij van Maria trekken. Geschreven en gezongen door Rogier Pelgrim dus. En deze getalenteerde zanger staat op 8 december... in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Um, ik praat dit uur met um, Yvonne Nieuwenhuis... die een boek heeft geschreven, Benedictijns Leiderschap. Gegrepen als zij is door uh, de monnik Benedictus um, en zijn regel... Um, we, hadden, we hebben het uh, de rest van het uur gehad over uh, wie Benedictus was... en hoe jij met hem in aanraking bent gekomen. Nu werk je, um, nu doe je nog in het dagelijks leven... Uh, van alles met die Benedictus en zijn regel. Ja, ik ontwikkel uh, en begeleid uh, allerlei soorten bezinningsprogramma's... waarbij mensen, organisaties, bedrijven uh, vaak een week komen werken samen met uh, wat ze echt uh, van waarde vinden. Dus heel geconcentreerd leven we dan een week de, het ritme uh, van Benedictus. En uh, we gaan met we hadden het net ook over gelofte. We, gaan echt, we laten mensen beluisteren van wat speelt er in de maatschappij. Wie, ben, wie zijn wij als bedrijf of wie ben ik? En hoe wil ik daar in het dagelijks leven iets mee doen? Dus het is een bezinningsweek waar mensen heel erg verrijkt uitkomen met... ja, dit is mijn weg. En dan leven ze volgens de regel... Nou, vertaald natuurlijk, of, uh, want vertaald uh, ja, het ja, is ja. niet het idee dat iedereen bekeerd wordt en achteraf allemaal het klooster ingaat. Maar het is heel duidelijk een vertaalslag uh, naar hoe je in je eigen leven baat kan hebben, inspiratie op kan doen uh, door de regen van Benedictus. Ja. Nou is, uh, Benedictus heeft dit allemaal gedaan omdat hij een relatie wilde met God en zijn relatie met God wilde verbeteren en anderen daarbij wilde helpen. Waar is God in dit verhaal? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ehm... Uh, ik denk dat Benedictus hele universele waarheden schrijft over mensen in het kader van een groter geheel. En uh, of dat grotere geheel nou het goede, het schone, het ware of God uh, binnen of buiten dogma, ik denk dat uh, het zit erin. En voor mij zit dat ook heel erg in de stilte. Uh, en, uh, maar het is zo. Uh, ja, we hebben het eigenlijk zo vertaald in een bezinningsprogramma dat uh, ik denk iedereen wordt wel geraakt op een of andere manier door de mens in dat grotere geheel, maar we vermijden in die programma's heel duidelijk het dogma, zodat het, Want dit gun je iedereen. Ik gun iedereen een school voor en het leven. Je denkt als je het te expliciet koppelt aan God. Dat dat, dat dat mensen af, uh, afstoot. Nou, sterker nog, ik denk, je raakt er wel aan... omdat je monniken ontmoet die de dialoog met God aangaan. Mm -hmm. Dus zij hebben het daar expliciet over. En, uh, ja, en ik zelf en de mensen waar ik mee werk... Die, die verbreden dat, zodat iedereen... of je nou wat voor geloof je ook aanhangt... Hè, of, of misschien zie je de natuur wel als het grote geheel. Wat de Ombriërs ook hebben, hè, die leven naar de natuur... Dat geeft allemaal iets van dat de mens niet dat, dat enige maakbare is... maar dat je in een groter verband uh, speelt. Ja. Maar heel duidelijk los van het dogma. Um, het is vandaag de dag van de stilte. Uh, um, uit jouw verhaal maken we ook op dat die stilte belangrijk was voor Benedictus. Ja, hij heeft hem drie jaar opgezocht en daar is hij wijs geworden. En dat inspireert mij ook wel, en ik zie ook terug in de regel... hoe belangrijk de stilte is om in je eigen leven op te zoeken en in te bouwen. Hoe zoek jij de stilte op? Verschillende manieren wandelen in de natuur, heerlijke van de natuur is dat hij niks van je vraagt, is dat je gewoon jezelf mag zijn, Ook niks hoeft. En door te mediteren, door um, ja, het effect daarvan wat bij mij is um, heel duidelijk ja, gewoon observeren, niet, niet oordelen. Maar wat op, op beobserveer je dan, nou, gedachten. Ik bedoel, je kan het ook Je kan mediteren noemen... maar, je, maar je, ik zit ook vaak gewoon voor mijn uit te staren ergens. denk deed ik vroeger trouwens ook nooit. Maar als je dat doet, dan, dan is de kunst natuurlijk om niet... want die, die hersenen, dat gaat altijd maar door, die gedachten. Bij, bij praktisch ons allemaal. En het is zo heerlijk om, om iets te zoeken waardoor dat stil gaat staan. Dat het even ophoudt. Zodat je een keer ziet wat is in plaats van wat jij vindt. Dus dat zoek ik eigenlijk in de stilte. Gewoon en dat lukt dan? Ja, soms. En soms ook helemaal niet. En dat is ook niet erg. Nee, nee, want dan zou ik weer gaan zitten oordelen. En daar zocht ik het juist niet voor op. Dan wordt dat weer een ding wat moet. En wat is het effect van dat soort dingen in je leven inpassen? Ja, beter, zien, beter zien wat is en wat jij te doen hebt... in plaats van uh, veel te vinden en veel te veel doen. Eh. Um. Mensen die vandaag de stilte willen ervaren tijdens bijvoorbeeld een wandeling, wat raad je die aan? Weet je wat? We gaan dat, we gaan dat oefenen. Uh, ik heb hier een stukje typisch Hollandse. Het is geen Umbria. Typisch Hollandse stilte van een uiterwaard. Die laten we nu even horen. Kijk, dit is Hollandse stilte. Wij lopen hier. Of, ik loop hier, want ik moet alleen zijn en stil. En dan? Tja, is dat even een discapatie? Dan ga ik de stilte doorbreken. Ik zou zeggen, zoek een plek op als deze in je eigen omgeving. Mm -hmm. Ja, en ik zou eigenlijk bijna niks willen zeggen. Want ik denk van, nou ja, ga daar maar gewoon eens in. En ga dan wandelen of zitten. En inderdaad eens voor je uitstaren. En probeer het ook van binnen echt stil te laten worden. En is dus even niets te vinden. Goed advies. Eh... Um... Terwijl de stilte langzaam wegsterft. Ik heb hier het, uh, dit is de zondag gastenboek. Onze gasten die schrijven daarin uh, nou, hoe hun ideale zondag eruit ziet. Dat heb jij ook gedaan. Kun je eens vertellen, wat heb je opgeschreven? Fijn, zondagmorgen. Rustig ontbijten, met veel bag en krantenbijlagen. Dan een lange wandeling met de hond. En op een mooie plek aan het water, een beetje voor me uitstaren. Rond een uur of één, tijd voor een warme Italiaanse lunch met vrienden. Gevolgd door een siesta. Dan lijkt het namelijk alsof er daarna weer een zondag begint. En nu met een boek bij de haard. En me laten verrassen wat de dag verder brengt. Wat mooi. Welk boek? <laughs> Vroeg hij nieuwsgierig? En vanmiddag met uh, De Liefde Dus van Belle van Zuilen. Kijk... Daar was de liefde weer. <laughs> voor de tweede keer. Of sorry, van Joke Hermsen overbellen van Zuilen. Het <laughs> is het onderwerp, maar niet te schrijfstig. <laughs> um, Yvonne Nieuwhuis, hartelijk dank voor je komst... op deze um, een mooie uh, vroege zondag. Uh, zondagmorgen. Dank je wel dat je wilde komen praten over Benedictijns Leiderschap. Het boek wat je hebt geschreven over de regel van Benedictus... als inspiratiebron. Um, en luisteraar, als je dit gesprek wil terugluisteren, ga dan naar onze website eo.nl. Dit is de zondag en daar kunt u ook de informatie vinden over het boek van Yvonne Nieuwenhuis. Um, wat ga je vandaag trouwens qua stilte nog doen? Die wandeling dus in de natuur met mijn hond. Kijk, uit de waarde of in de buurt van bij de, de... rivier in de buurt Kijk. van Zalbommel. Prachtig. Uh, Yvonne Nieuwenhuis, dank je wel. Uh, na acht uur. Uh, gaan we naar uh, Vroege Vogels. En uh, ik ben benieuwd of uh, ze daar ook iets gaan doen met uh, de Dag van de Stilte. Janine? Nou, wat we in ieder geval niet gaan doen... is ons mond houden natuurlijk op deze Dag van de Stilte. Wij plagen jou wel vaker over het feit dat jij daar in een saaie studio zit... en dat wij hier prachtig uitzicht hebben. Maar vanochtend is het uitzicht extra prachtig... want we zenden niet uit vanaf het kapitol... maar live vanaf de rand van het Nadermeer. Het uitzicht is fantastisch, de zon is al op. Tot zometeen. Blauw.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 Stil, sterk werk. Dit is Radio 1.